...zich vasthouden. Duizenden scholen, bedrijven en instellingen deden mee. Daarnaast hielden onder meer ziekenhuizen en hulpdiensten een grootschalige oefening. Het is de derde keer dat de oefening is gehouden. De autoriteiten willen dat de inwoners van Californië goed zijn voorbereid op een zware aardbeving. De staat ligt op een breuklijn. En wetenschappers rekenen erop dat ze zich binnen 30 jaar een grote aardbeving zal voordoen... ...met mogelijk 1800 doden en 50.000 gewonden.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 Discovered radio. You know, her life was saved by rock and roll. Ain't nothing working, ain't nothing right. There's a hole in me that I can't fill no matter how hard I try. En zo discussiëren wij verder wat wij nu gaan draaien. Nou, ik weet het wel. Maar goed, maar jij klikt hem weg. Dat vind ik nou een zonde. Ik bedoel, uh, Waarom past dat, zou dat nou niet passen? Leg mij dat eens uit. Ja, dat ja, weet waarom, ik eigenlijk zou, ook zou, niet. Mensen denken van, waar hebben we het over? Nou, laat ik het dan even vertellen. Een interne discussie gaat over... Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band. Maar dan de uitvoering van You 2 Ik heb ze ooit een keer uh, dat zien doen. Samen met Sir Paul McCartney... Tijdens het Livehate festival. Dat deden bij het tweede Livehate festival. En uh, dat vond ik toen een hele mooie uitvoering. Maar ik vraag me af, past hij in het uh, programma van uh, Alternative FM? Uh, ik zeg van ja, dat, do dat doet hij. Maar er zijn ook mensen. Die zeggen, nou, dat past helemaal niet. Maar goed. Uh, nou, het past wel, uh, maar ik kan hem niet vinden. Je zegt wel dat... Hallo, we hadden hem net. En kijk, hier, sta, hier staat hij. Kijk, hup, live eet. En ik heb hem in één keer. Zie je hem? Ach, joh. <laughs> ja. nou, spe speciaal omdat het mijn laatste uitzending is, doe ik de rij. Ja, ja, voor jou. voor, dank jou, je, ja, voor ja, jou. Dank je, dank je. En dus. ben je happy? Ik wel, want eh, ik vond het een uh, geinige uitvoering. Maar ja, uh, hij past oké. Okay. Uh, toegegeven, het is een beetje een uh, randgeval eerlijk gezegd. Uh, uh, hij zou eerlijk gezegd beter thuishoren in de dagprogrammering. En aangezien wij hier toch een beetje altijd afwijken van uh, wat normaal is. En dat hebben we al gedaan uh, bijvoorbeeld met uh, Anathema... Nou, begonnen we deze, ja, een beetje deze show mee, die tweede uur. Goed hè, het nee. nummer Fin Air van het laatste album We here, here, Ik had even mijn ogen dicht en ik moet erbij zeggen, het is inderdaad het draaien waard voor Alternative FM. En ook trouwens voor de dagprogrammering, want je hebt de laatste CD aan um, nou, het thema, vroeger een doom band. Wat mm, Een Doomband. Wat is Doom ook alweer? Nou, Doom is het uh, eigenlijk het uh, laagstemmen van je gitaren zodat ze zo laag is dat het eigenlijk een beetje deprimerend wordt. En dat is gaaf. <laughs> daar ja. houden mensen van. Ik bijvoorbeeld, ik vind dat echt fantastisch. Ik heb het nu eventjes niet eentje bij de hand. waar het, ja, Ik kan het wel even van YouTube laten een kleine ja, Doom-cursus geven. Uh, dat gaan we niet... niet oh, ik, ik, weet, ik weet wel hoe ik het aan de hand van iets kan uitleggen. Nou, Doom is dus heel laag, heel, heel erg uh, traag. En daar, daar heb je de uitgebreide versie, dat is drone. Dat is nog trager ja. en nog langzamer. Dat klinkt bijvoorbeeld zo... Dit is traag hoor. Even doorspoelen. Dit is Droom. Dit is dus eigenlijk pure doom. Maar dan nog langzamer. Nog langzamer gespeeld. Hier luisteren mensen naar. Hun staan in een uh, volledige monnikenuniform. Staan ze op het podium. Staan ze te spelen met hun gitaren En gewoon een sna aan te raken. Wachten. Wachten. En dan weer. En dan weer weer de volgende. Uh, maar je kan ook uh, doen uh, spelen à la, uh, à la Catatonia. Dat is en, al wel een stuk melodieuzer. Uh, ja. En deze gaan we even luisteren. En straks hoor je meer over aan het thema: okay. Catatonia, the longest year. kan doen dus ook. Catatonia, The Longest Year van Night mij... is a New Day. Ja, geef mij maar deze variant dan, want uh, dat andere wat je, wat je daar even net uh, laat ho liet horen, dat was echt nou niet om aan te horen, eerlijk gezegd. Uh, dit is uh, My Dying Bride. Ja, dit is er ook weer eentje. Dit is um, eigenlijk, je hebt er vroeger. vroeger? vroeger? vroeger? vroeger? had je Had je de, dr de drie grote, zeg maar. Dat was Anathema. Oh, ah! ah. Vroeger? ...hadden wij een hele andere bands waar we naar zaten te luisteren. Ja, dames en heren. En die klonken als volgt. Eindelijk klink je nou eens een keer aan je leeftijd, hè? Ik ben vandaag, eerder deze week 44 jaar geworden. Hij is gewoon 44 ja. applaus, nou ja. Hij is gewoon 44 ah, Ik troede. ben de old man in dit uh, gezelschap. En dan moet ik met dat jonge tuig moet ik hier uh, een programma gaan zitten doen. Nou, er valt één valt eraf na vanavond. Die staat nu achter de knoppen. Dus uh, ik zou bijna zeggen: bye bye, zwaai zwaai. Ba -ba <laughs> bye bye, man. Bye. bye bye, Maar uh, we hebben het over My Dying Bride. Uh, daar had jij wat mee? Want, ja, nee. nee uh, ik nog even terugkomen oh. voordat je het bekertje pakte. Uh, we hebben. Oh. We hebben drie, drie vroeger, vroeger... Vroeger, Waren er drie bands. Oh, ja? De drie trinity, zeg maar. De, de Doom tri Trinity. De Doom Trinity. Anathema. anathema. Anathema. Ja, die klonk vroeger heel anders dan wat je eerder hoorde. Ja, dat is Paradise een... Lost. Ik en dit is My Dying Bride. Die ja. hoort er ook bij. Maar uh, even over Anathema gesproken. Ik vind het eigenlijk meer symfonisch tegenwoordig. Ja, tegenwoordig is het symfonisch progressieve rock. Maar vroeger ja. maakte ze Doom, jongen. Geweldig. Ja. En dit is de Doom Band. Al, dit album is net een jaar uit van ja. My Dying Bright. Ja. Zij zijn echt bij hun geluid gebreven. En wat ik zo mooi vind, Jaap, nou. is het volgende. En dan moet ik hem heel snel even zoeken. Ja, Hij is, niet is nog niet geladen, maar... Um, uh, laat maar even lopen dan. Hoe, als ja. je heel goed hoort, ja. ik hem iets harder zetten. Dan hoor je die echt... Wat, Dat is we uh, Zit hem even nog een stukje terug. Uh, maar Wat ik dan zo gek vind... Waarom ben jij naar zoiets geweest? Want uh, jij bent bij My Dying Bright, ben jij geweest een paar jaar terug? In Paradiso? 2007 of 8, oh. Ja. Dus hebben ook een DVD uitgebracht. Een ja. Oat Duo. En daar hebben ze dat concert gefilmd. Mooi jongen, die Paradiso heeft die kerkramen. dan ja, zie je deze, deze, ja, deze ja, muziek dat... al voor ja. je dan. Ja. Met die kerkramen erachter, dat is wel gaaf hoor. Ja, nou ja, een voormalig uh, kerk. Uh, en dan dit, dit uh, laten horen. Nou ja, goed, het maakt niet uit. Misschien hebben ze een nieuwe, uh, nieuwe publiek aangeboord. Nee, joh, dit is, uh, ja, nee, dit is ze spelen er alles toch? Alles speelt er. Ja. Uh, Metallic heeft er vroeger ooit was gespeeld. Met je naam. Ja, en ik zal je nog wat vertellen. We hadden net U2 bijvoorbeeld met, uh, met Paul McCartney. Maar U2 uh, werd gewoon paradiso uitgesodemieterd. Omdat ze, nou niet paradiso, ik geloof de melkweg is het zelfs nog geweest. Daar zijn ze eruit gelazerd omdat ze te hard speelden. Kun je nagaan. Dus uh, ook, ook, ook een groep als U2 uh, die, die waren gewoon te hard. Die zijn er gewoon uitgestoden met toen. Ah, dat kan nu niet meer gebeuren, denk ja, ja, ik. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Maar ik dacht dat het de Melkweg was geweest. Nee, maar maar dit is. Ik, ben, ik heb het elk jaar weer. Elk jaar rond herfst. Ga ik weer helemaal in dit doen jongen. Dat is geweldig. Waarom? Nou, omdat het zo'n mooie muziek He, is. Maar heeft het ook gewoon te maken met de blaadjes die uh, van de bomen vallen? Ja, en denk, denk het. Van, nou, het, ja, het gevoel me, Fuck, de hele kleren zo. Nee, is dat helemaal wel? niet. Gewoon yeah. Dan heb je... Ja, toen was het toch allemaal prettig. Dat is... Nee, dat was het helemaal niet. Het is, het is juist dat lekker melodramatische, Daar hou ik nog oh, ja? van. Moet je horen, dit is zo geweldig, ja. Dit is zo geweldig. Moet je horen. Nou. Gaan we even doorspoelen? Ja. Gaat hier heel hard, hè? En zo dat viooltje erdoor, moet nee. je horen, dat viooltje, dat is, dat is het... Dat maakt het helemaal af, waarschijnlijk. Maakt, maakt het af, inderdaad. Ja. Hoor maar. Dubbele bezig erin. Nee, nee, nee, niet doorspoelen. Nee, nee, nee, nee, doe niks. Doe hart, toch? Ja. Ik vind dat nou, zo mooi, dat is? Ik, ik vind je, dat zo weet, mooi. Weet je wie dat is? Dat was Jaap van Zweden. Die heeft uh, nog even wat violessen hiervoor uh, uh, voor gebruikt. Nee, hij is uh, <laughs> ja, ik, ik vind dit zo gaaf. Dat, dat hele dramatische, dat... dat, dat dat, dat uh, uh, hij, ik, ook, hij zit ook live op zijn knieën ik, ik knieën. ik zou bijna gewoon nu mijn koptelefoon afdoen, mijn jas aan trekken en de bouwen lopen. En kijken hoe, uh, in hoeveel tellen ik beneden ben, denk ik. Ja, en dan dit nummer draaien. <laughs> als, je, als je het wil kopen, dames en heren. My Dying Bride, my body, a funeral. Uh, maar in nu? Uh, yeah. Plaatjes. Oh. You. Ah, oh, lekker hè? Ja. Oh, dit is zo goed. Dit is zo goed. Uh, Dat is echt niet normaal. Een plaatje dus. Een plaatje, zeker. We gaan een plaatje draaien van Kloon. En Kloon heeft een, uh, een uh, nummer gekofferd van Tori Amos uit mijn hoofd. Army of Me. Maar ja, dan op zijn Kloons. Dat te bedenken dat dit hun grootste hit is geweest. 44.000 exemplaren werden verkocht in de eerste week van een Round of Fur in 1997 Waar mijn own Summer Shavit van Deftones erop stond Daarna uh, brachten ze het album White Pony uit En White Pony, dat is hun magnums opus. daar staan al hun platen op die ze tof vinden Zoals bijvoorbeeld Change in the House of Flies. Wie kent hem niet? Ook een bekende van ze en die White Pony, dat zag mij wel, uh, uh, omdat we die volgens mij er ook wel eens gedraaid hebben. Ja, White Pony hebben we wel eens ja, gedraaid. Ja, ja absoluut. Dat, dat is hun grootste, grootste plaat die ze overgebracht hebben. 1,3 miljoen exemplaren verkocht. Daarna ging het bergafwaarts met de heren van Deftones. En uh, zelfs zo'n grote de, dieptepunt dat de bassist Cheng uh, crashte. Die uh, ligt nog steeds in coma op de dag van vandaag. En ze, wouden, uh, ze hadden een album, zaten ze te maken... Eros noemen ze dat album. Mm -hmm. Maar Eros hebben ze aan de kant gezet... want dat is het nummer matching. Want als hij wakker wordt, dan gaan ze weer verder. Dat zeggen ze tenminste. Um, ik, zal, uh, ik zal hier uh, de, de announcement proberen in het Engels te zeggen. Uh, as we near compl uh, completion, completion, completion on Eros... We realized that the record doesn't best encompass and represent who we are currently as people and as musicians. Hij lag toen al in coma. And although those songs will see the light of the day at some point, we collectively made this decision that we needed to take a new approach. And with cheese, the gas die gecrashed is, condition heavy on our minds while doing so. We need to return to the studio and work to a new album. Nou, dat hebben ze gemaakt. Diamond Eyes is uitgekomen en dat is eindelijk weer zo'n oude klapbeukert. Van de Deftones. En Eros, Eros moet wel wachten tot she weer wakker wordt. En uh, dat gaat nog wel een tijdje duren. Want het gaat er niet goed uit hem. Nee. Uh, ja, en als je er hierover niks hoort. Dan uh, weet je dus dat het nog steeds uh, gewoon zo is. Dat de man dus in coma ligt. ja Dat het is het eigenlijk. Het is uh, zielig. Maar uh, de meeste doden vallen nog steeds met een uh, met, uh, met auto's. En, uh, ja. Ja. Hey, uh, even over terug, hè? want dit is ja. mijn laatste 25 minuten. Dat klinkt wel gek trouwens, mijn laatste 25 uh, minuten. Uh, jij hebt het gewild, jij hebt uh, afscheid genomen. Ja, maar dus... het klinkt nog steeds gek, dat weet ja, je zelf ja, ook. Ik sta er nog steeds achter, maar ja. ik vond er eentje, een jingle, moet je horen. Nou, laten is eens horen dan. Oeh, dat kan niet, jammer. Nee, dat is, dit is echt geweldig, dit is echt een mooie jingle, moet je horen. Ja, Menno vind ik geweldig. <laughs> is het zo? Ja, dat zei, uh, die, dat zei die gast NG Angie Turnpike, ken ja, je die nog? Uh, ja, ja. Uh, dat waren die uh, gasten die nogal een beetje heel erg, hoe uh, ja, uh, <laughs> moet ik het zeggen, nogal een beetje wouse uh, overkwamen. Ja, die bolle, de... bollebeukers. Ja, Menno vind ik ja. het geweldig. Uh, om mij in de maling te nemen. Toen ja. had ik er een jingle van gemaakt. Ja, ja Menno vind ik het geweldig. En nog meer van hun opmerkingen heb jingles gemaakt. Ik heb altijd al een interview door hier Hoor je je de, are ja, de wc's zijn nu heel erg schoon. Bezähle dir, wende dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Ich bin enttäuscht, jetzt kommt der rückwärts mir entgegen, und oh, ich bleib am Strumpfband kleben. Ich man machen kann und fang dabei zu weinen an der zweifels stammelt ein gebet aus angst weil es mir schlechter geht versucht sich die herr A new level of God set to fail! Ja, dat moest even, uh, even. Ik ben lekker aan het jingelen. Uh, ja, uh, goed, maakt niet uit. Maar uh, ik, ik bedoel, er wordt een verbehoorlijke op uh, The Lamp of God. Met nummer Set to Fail. En daarvoor natuurlijk, ja... Dat mag natuurlijk nooit ontbreken in een, uh, een goede alternatief FM... Een nummer van Ramstein. die. Ik heb ooit uh, dat uh, gezien, die, uh, die clip. Tenminste, uh, in ieder geval een, uh, een, uh, een stuk optreden van een, uh, uh, ja, een live show. En iedereen denkt: wat gaat hij nou allemaal doen, die gozer? En op een gegeven moment uh, kwam hij met een soort tuinslang. Kwam hij het uh, podium op. En daar kwam hij het uitzetten. En uh, daar stond iemand, uh, nou ja, met zijn uh, achterste een beetje omhoog. En het leek net alsof hij hem, uh, nou ja. Hetzelfde, maar nou, hij haalt hem echt uit zijn broek, hè? Die, uh, <laughs> ja, die tuinslang. Ja, ja. En dan slaat hij op die, baseer, op die ja, ja, toetsenissen ja, ja, ja, ja, mee. Ja, precies. En dan komt er ongeveer 10.000 liter uh, anijsmelk uit. <laughs> ja, dat voel ik wel, zo, voel ik wel helemaal uh, stoer bedacht, eerlijk, eerlijk gezegd. Hey, korte tijd. Veel plaatjes. Uh, uh, ik wil ja. me echt in waarde afsluiten dat het mijn laatste keer is bij ZFM. Ik zeg het oh, nogmaals, het ik ga niet weg omdat ik het naar heb. Ik, heb, ik ga gewoon weg door tijdgebrek. Uh -huh. En ooit, denk, misschien over een half jaar, misschien over een maand al, ben ik alweer het... Ik, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik heb een leuke tijd gehad bij ZFM. Ik, dit is even mijn moment. Uh, Jaap, ik ga het ook uit. <laughs> Zo. Eh. Nou, hij is helemaal stil. Dat is helemaal mooi. Ja, dit is mijn moment. Ik eh, vond het uh, ontzettend leuk bij ZFM. Ik wil ZFM ook uh, bedanken voor de echte mogelijkheid dat ik hier lekker mocht draaien hier op de donderdagavond. Eerst op de zaterdagavond. Vroeg, hè? Eh, vroeger Vroeger. En uh, ik wil deze jongens bedanken, Marcus, Jaap, echt fantastische tijd. Ik wil alle bandjes bedanken die we zijn, want ik vond dat echt wel tof voor al die live dingetjes. En ik wil Lana bedanken, omdat zij echt wel de betere programmaleiding is van dit station. En uh, daarvoor gaan wij gewoon uh, niet een tribute draaien en al die onzin. Ik wou dat gewoon even zeggen, we gaan gewoon lekker draaien, lekker nog even lekker beuken. En ik heb een mooie afsluiter uh, gepresenteerd. En uh, straks ook de toekomstplannen van dit uh, stadion, tenminste concept. Maar eerst, This is our muziek. Time. Finally, there's an alternative. Hey. Uh, Songs for the Deaf. Nou, dat uh, word je wel als je op een gegeven moment heel veel van de Queen of Stone Age uh, ja, dit. Benno, vind ik geweldig. Ja, ja, ja <laughs> geweldig. Uh, Song for the Dead heet het uh, overigens. Uh, ik vond het wel leuk dat jij alleen maar als programmaleider bedankt, maar zei je toch echt Lena van der Haak, hoor? Ja, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Ja, uh, ik ik heb uh, al die uh, ah, namen, jongen, ja. namen, en ik echt slecht. Ja, maar nee, ik bedoel nee, natuurlijk uh, Lena van der Haak, dus. Precies. Ja, dat dacht ik al. Uh, Oké, okay, nou, uh, ik ga het nu even fijn vol kletsen tot aan tien uur, wat dat mag. Ah, ik weet nu dat, uh, dat je nu, eens nu uh, als blikken konden doden. Dan had ik hier dus niet, niet meer gezeten. Nou, uh, die gaat eruit. Die gaat er helemaal uit. Oké. Okay, ah, nou. Menno vind ik geweldig. Nou. Ja, één aflevering mag ik toch draaien. Dat is ah, dus deze. Oké. Okay. Uh, wat, uh, wat, wat, waar wil jij mee afsluiten? Ik ga afsluiten Want, wat, met... Jouw uh, galgenmaal, om het ja. maar zo te zeggen. mijn nee, galgenmaal. Ik, ga beginnen, uh, ik begon deze uitzending met Airborne. Dat is al Oof. een van de... de de, de nieuwe, zeg maar de nieuwe beentjes van ja, tegenwoordig. Stress. Vroeger waren wij hier middelhoekstra. Hij neemt nu afscheid. En daarom even terug naar de oude doos op 21 oktober 2010. Da, da, da, da. En zo doen we namelijk afsluit met Vobied ook een goed beentje. Ik ga ze zien in de Heineken Musical. Jongens. Later, hè. Oh. Ik heb give the might well, me son you better watch out. All oh, those nasty gonna rip down down. But I got my full of a real and My broken guitar note. Guitar note. and the story from a sad man told.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 De Belgische koning Albert heeft een nieuwe bemiddelaar benoemd die aan de slag gaat om een kabinet te vormen. Het is de Vlaamse socialist en minister van Staat Johan van der La Hij gaat de komende weken praten met de politieke partijen en wil ook om tafel met het planbureau en de Nationale Bank. Van der La noemt zijn opdracht bij voorbaat al de moeilijkste uit zijn politieke carrière. Er wordt in België al sinds juli onderhandeld over de vorming van een kabinet. Het is de bedoeling dat zeven partijen samen de regering gaan vormen. Maar tot nu toe wilde dat niet lukken... omdat ze het niet eens kunnen worden over de staatshervorming. PSV heeft in de groepsfase van de Europa League met 2-1 gewonnen van Debrecen. Met zeven punten uit drie wedstrijden gaat PSV nu aan kop in zijn groep. FC Utrecht heeft met 1-1 geleid.